2011 is een, uh, ook wel een cruciaal jaar, denk ik. Want we hebben nu één jaar Peerla achter de rug. Dat is ook wel eigenlijk een belangrijk moment. We hebben nu één jaar erop zitten... Er moet nog ontzettend veel geharmoniseerd worden. Ja. Je hebt toch nog een aantal zaken die allemaal vanuit de individuele gemeenten zijn ingevuld. Dat moet allemaal geharmoniseerd worden. Dat gaat niet zonder slag of stoot. De ene gaat er wat op vooruit. De andere gemeente gaat er weer wat op achteruit. Nou, we moeten toch nog eens even gaan kijken met elkaar. Hoe gaan we om met het, met het gemeentehuis? Want het is toch redelijk uh, aan de maat. En daar staat natuurlijk een, een unit die uh, maximaal vijf jaar mag staan. Dat is een, uh, een prefab unit. Ziet er wel mooi uit, maar ook daar zullen we slagen in moeten maken. Dus dat zijn wel hele belangrijke projecten ook. En daar zal de politiek ook vol aan de bak moeten om daar een besluit over te nemen. Nou, natuurlijk gaan we op een hele nieuwe manier werken met onze brandweer. Daar is natuurlijk ook heel wat over te doen geweest. Ja. Uh, een heel nieuw brandweerbeleidsplan. Uh, niet meer met uh, een volle uh, auto uitdrukken, maar kijken of je ook met tweeën uit kunt drukken om sneller ter plekke te zijn en de eerste hulp te verlenen. Dus dat zijn hele mooie uitdagingen die we gaan, uh, gaan doen. Uh, nou, ik kijk ook erg uit naar de kennismakingen, zoals ik al zei, in de individuele kernen, die allemaal wat mogen organiseren om mij te ontvangen en wat te vertellen over de uh, individuele gemeenten. Nou, en wat ik erg bijzonder vind, dat heb ik al geconcludeerd na die 2,5 maand, is dat we zulke ontzettende mooie voorzieningen hebben. We hebben hele mooie gemeenschapsaccommodaties in vrijwel elke kern. En de kunst is nu, en dat zal echt een kunst worden, om dat allemaal ook in stand te houden. Om dat allemaal ook betaalbaar te houden. Want ja, het is toch zo hè, dat ja. we steeds minder in onze laadje krijgen vanuit het Rijk ook. En de kunst is om met onze inwoners en samen met ook de gemeenteraad en het college. Om te kijken hoe we alles wat we nu hebben ook in stand kunnen houden. En dat het ook een aanvaardbaar niveau heeft. Zodat ja, de inwoners toch ook, eh, want die moeten toch tenslotte met elkaar ook de middelen opbrengen. Het voor de inwoners ook betaalbaar te houden. Dat zijn gigantische uitdagingen. Maar ik kijk ernaar nou uit om dat samen met de gemeenteraad en samen met de inwoners te gaan.